Als reactie trapte de man uit Os tegen het hoofd van de speler uit Langeboom. Hierdoor ontstond een vechtpartij tussen de spelers van beide teams. Nadat de scheidsrechter de wedstrijd had gestaakt... ontstond er een grote vechtpartij onder de toeschouwers. Het is niet duidelijk of er mensen zijn gearresteerd.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 De Eiffeltoren in Parijs is gisteravond ontruimd na een bommelding. Een anonieme beller meldde dat er om half tien een bom zou ontploffen bij de toren. Daarop werden zo'n 1500 toeristen en medewerkers geëvacueerd. Er zijn geen explosieven gevonden. Het weer droog, kans op nevel en het vrieslicht. Overdag in het noorden en oosten nog kans op lichte sneeuwbui. Verder af en toe zon en het wordt hooguit 5 graden vandaag. Dit was het NOA Journaal.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 Goedemorgen, je luistert naar Start, toen net luisterde we nog naar Nachtbrakers en je hoort dezelfde stem. Dat komt omdat Luc, je vaste presentator als je naar dit programma luistert, even een weekendje vrij heeft. Die jongen die werkt zo hard en uh, hij is dol op het, uh, op het feest Pasen. Dus die vroeg aan, aan de bazen, mag ik hem misschien vrij dit Pasenweekend? Daar komt ook nog eens bij dat ze vriendinjarig is. Dus nou ja, de, de, dit is gewoon een feestdag voor hem. En toen dacht hij van, laat mij maar eens even lekker uitslapen. Lekker een paasontbijtje erbij. En daarom hoor je mij nog tot 7 uur hier in Start. En uh, vanochtend gaat het over uh, horoscopen. Ik zat zo de krant door te lezen en ik, ik lees wel eens een horoscoop, maar ik geloof het. Ik geloof er toch niet in, want dan heb je in de ene krant... in de spits staat bijvoorbeeld, uh, het wordt je geluksdag vandaag... en in de metro staat, uh, nou, het wordt echt een ongelukkige dag voor je. Pas op, ik geloof er echt geen snars van. Hoe denk jij daarover? Geloof jij in horoscopen? En denk je erover na hoe je je dag gaat aanpakken... na het lezen van zo'n horoscoop? 0800 1121. je kan gewoon in blijven bellen. Want uh, ja, de lijnen staan open tot een uurtje of oh, half vijf of uh, half zes... Blijf maar gewoon bellen hoor. 0800-1121. En uh, University of Daan ging de straat even op... om te kijken of mensen in een horoscoop geloven... en of die horoscoop nou eigenlijk een beetje klopt. Wat is uw horoscoop? Uh, Ram. Dan heb je gisteren, als het goed is... heel veel eindeloze, oppervlakkige gesprekken gehad. Valt wel mee. Gelooft u in horoscopen? Nee. Wanneer ben je jarig? 29 maart. Dan ben je Ram. En uh, als het goed is, heb jij allemaal oppervlakkige gesprekken gisteren gehad. Um, nou, dat is niet echt... Geloof jij in horoscopen? Nee, niet echt. Wat is jouw horoscoop? Kreeft. Dan voel je je nog steeds niet helemaal lekker, in ieder geval gisteren? Nou, ik voel me prima gisteren. Geloof jij in horoscopen? Nee, niet echt. Maagd. Liet je, je hoofd toen niet hangen, want je ging doorzetten. Klopt dat? Ja. ja nou, ja. ja, het... ja, kan wel, ja. Geloof jij in horoscopen? Uh, soms wel. Wat is uw horoscoop? Um, als het goed is, was uw zelfvertrouwen gisteren heel erg groot, klopt dat? Uh, net zo groot als vandaag, denk ik. Wat is uw horoscoop? Weegschaal. Weegschaal. En dan zie ik dat u, als het goed is, gisteren een onverwachte ontmoeting heeft gehad, klopt dat? Nee. Gelooft u in horoscopen? Nee. Wat is uw horoscoop? Ik ben een ram. U bent een ram, dan ga ik even kijken. Dan had u, als het goed is, gisteren alleen maar eindeloze en oppervlakkige discussies. Ja, dat klopt wel een beetje. Gelooft u een beetje in horoscopen? Ja, niet, maar niet heel erg hoor. Nou, de ene gelooft er wel in, de ander niet. Vind jij het flauwekul, vind je het maar een beetje zweverij? Laat je horen, 0800-1121. Uh, ik ben zelf boogschutter en afgelopen week was het voor mij een stressvolle week volgens de horoscoop. <laughs> zelf heb ik er niet heel veel van gemerkt. 0800-1121, wat jij van horoscopen vindt. En of je erin gelooft, hè? Misschien geloof je er wel in. Ik, uh, ik, ah. En misschien kan je me ook wel omkrijgen, dat je zegt van het klopt. Het is niet voor niks dat het er staat. 0800-1121. I'm Dat is nog eens lekker wakker worden, Bob Marley, Waiting in Fame. Goedemorgen, je luistert naar Start. En uh, ja, het gaat over horoscopen. Wat vind jij? Elke dag staan er in de horoscopen of in de krant wel horoscopen... en, en dan staat erin dat het een geweldige dag wordt... of dat het een vreselijke dag wordt. En uh, ja, stiekem kijk ik altijd wel even. Ik geloof er echt niet in, maar stiekem... ik denk misschien staat er toch wel iets in... wat een beetje, ja, effect heeft op mijn dag. Kijk jij er wel eens in? 0800-1121. Ik geloof er niet zo in, maar misschien geloof jij er wel in en kan je me overtuigen. Of, ja, heb je uh, deze week een horoscoop gehad en kwam het gewoon allemaal uit wat erin stond? 0800-1121. Ja, iemand die er zeker wel in gelooft en uh, die er ook verstand van heeft, is Annette Kok. Zij is uh, astrolog bij uh, AstroTV. Annette, uh, goedemorgen. Goedemorgen, Frank. Ja, jij bent astroloog en... Um, ja, dan moet jij wel weten hoe die horoscopen eigenlijk werken. Ja, voor mij is het uh, gesneden koek, zeg maar. Hoe gaat het dan? Uh, ik ben er uh, als het ware mee opgegroeid. Mijn moeder die deed het als hobby. En uh, toen werd er heel veel gesproken over sterrenbeelden. En dus spelenderwijs ben ik er uh, eigenlijk uh, ingegroeid. En voor mij uh, kwam er heel veel uit. Maar het is je dus eigenlijk met de paplepel ingegoten... Dat, dat je in horoscopen moet geloven? Ja, ik vind wel dat mensen vrije wil hebben. Maar bepaalde kenmerken, karaktereigenschappen. die kan je absoluut uit de horoscoop halen. Maar het zijn toch meestal zulke uh, uh, algemeenheden. dat het altijd wel ergens klopt in zo'n horoscoop? Nou, niet voor een astroloog. Want wij kijken naar het totaalplaatje. naar uh, echt het uh, horoscoopwiel. En dan zie je ook. Uh, dan, dan zeg je wel eens dingen. en dan zeggen mensen. ja, hoe. hoe kan je dat weten? En, en dat is echt niet algemeen. Bijvoorbeeld of iemand door een verhuizing gaat of een andere baan krijgt of um, ja, andere dingen die je niet kan weten, die dan toch kloppen. Ja, maar als ik bijvoorbeeld, ik heb hier uh, de krant van woensdag voor mijn neus, heb ik ja? de spits en de metro en daar staat dan een heel klein tekstje in. En ja, ik, ik ben boogschutter. En daar staat dan bijvoorbeeld uh, woensdag... je hebt behoefte aan vrijheid... je brengt een gezellige avond door met vrienden... en verlang naar ongebondenheid. Bespreek ja. deze dingen met je partner en ga niet experimenteren. Nou ja, prima, dat, is, dat, dat, dat mogen ze erover schrijven. Maar dan lees ik in, uh, in de spits... Lees ik, je hebt originele ideeën... die je zo snel mogelijk in praktijk wil brengen. Maar de stap van plan naar praktijk is vandaag misschien te groot... omdat je financiële ondersteuning mist. Maar dat zijn toch echt totaal twee verschillende dingen... Ik weet ook niet wie dat geschreven heb. Ik heb zelf uh, uh, schrijf ik op mijn Facebook pagina dagelijks uh, schrijf ik een, uh, een, een, een dagprognose en ik heb inmiddels heel wat volgers en uh, soms kijken er wel 30.000 mensen op mijn uh, Facebookpagina en uh, daar uh, plaatsen ze ook commentaar op van uh, nou het is weer treffend of uh, ja. Maar waar baseer je zo'n horoscoop op? Uh, een tekening. Het is in feite een, een berekening met allemaal uh, logaritmen wat je vroeger moest berekenen, maar tegenwoordig draait de computer de tekening eruit. Maar dan ga je hem interpreteren en dan kijk je bijvoorbeeld naar uh, de maanstand uh, of je kijkt naar samenstand met andere planeten en, en wat dat is al geheelheid voor de, voor de mensheid doet. En daar kom je toch wel tot heel verrassende uh, conclusies. Ja, maar als het goed is, doet iedereen dat toch, dan die horoscopen maakt. Maar dan verschillen deze twee. Hoeveel kunnen er, hoeveel, hoe kan het dan dat er zoveel verschillende horoscopen per sterrenbeeld per dag zijn? Nou, omdat er ook heel veel astrologen zijn. En, heel, en zoals jij die eerste benoemde, dan noemen ze de algehele kenmerken van de boogschutter op. Dus dat vind ik helemaal niet spannend. En die andere twee, ja, die tweede, ik weet niet waar die op gebaseerd is, als dat voor vandaag is, maar... Ja. En die ging over financiële ondersteuning... voor mijn originele ideeën en zo. Ja, ja. ja dat, dan zou je eigenlijk die astroloop moeten bellen... hoe ze aan die uh, uh, informatie is gekomen. Maar ik zou het gewoon heel anders doen. Ja, maar het is dus eigenlijk gewoon... iedereen heeft hetzelfde computerprogramma... of uh, het tekenprogramma... en uh, het verschilt omdat iedereen het anders interpreteert. Ja, want de horoscoop die wordt wel berekend. Er zijn er ook uh, softwareprogramma's... die de prognose maken, maar... Daar werk ik dus niet mee. Nee. Ik, ik neem alleen de tekening. Maar de, de uitleg en de prognose bereken ik gewoon zelf. En jij gelo gelooft dus wel in horoscopen? Ik geloof in horoscopen, maar ik geloof ook in de vrije wil. Dankjewel, Annette Kok van Astroloog uh, TV. Graag gedaan. En uh, een fijne dag nog. Fijne zondag. Jij ook, Frank. Groetjes, Doeg. Daag. Start Frank van der Lenden. Horoscopen. Ah, ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Kees, wat, uh, wat vind jij ervan? Geloof jij erin? Ach oh Frank, nee, nee, eigenlijk niet zo nee. erg. Ja, toen ik, vroeger geloofde ik wel een klein beetje, Dat ik net als jij dan die dingen las, en als het positief klonk, dan dacht ik altijd van, ja. euh, nou, dat ja, kan wel leuk worden, <laughs> weet je wel. Een soort onzekerheid was dat ja. meer. Maar is er ooit een keer iets uitgekomen wat er in zo'n horoscoop stond? Nou, weet je wat, wat frappant is, het gaat eigenlijk, uh, uh, mijn sterrenbeeld is weegschaal. En als ik daarover lees, lees ik altijd hetzelfde. Ik en wat ben is dat? Van de harmonie, van de ja. schoonheid. Van een rechtvaardige wereld. Maar dat is ook een beetje wat. romantiek, een takvol en charmant. Dat is een beetje wat Annette ook net zei. Van ze gooien gewoon wat, wat bij die horoscoop van jou past. Dus in jouw geval weegschaal, in mijn geval boogschutter. Gooien ze wat ja. algemeenheden bij elkaar. En dan verzinnen ze volgens mij elke dag gewoon een soort tekstje. Ja, dat zou kunnen. Maar dat, is in ieder geval, dat zijn wel fijne dingen om te horen ook. Dus dat... Daar wil je dan ook wel graag in geloven dat je diplomatiek bent en tactvol en charmant enzo. En dat het een beetje een goed gevoel geeft voor de dag. Ja. Nee, maar dit geld is dus voor heel mijn leven. <laughs> maar ik geloof niet dat het echt zo is, want dat wil je dus graag horen. Maar ik ben ook wel eens bot en ik ben ook wel eens uh, heel anders. Dus moet ik toch, als ik uh, goed nadenk, moet ik zeggen, nou, ik geloof er helemaal niks van. Nee. Maar heb jij bijvoorbeeld, als je naar die uh, programma's kijkt... op tv, heb je bijvoorbeeld ook het Astro TV, waar Annette dan van is. Ja, maar ook ja. inderdaad die, die horoscopen in de krant. Wat, wat denk je dan als je dat ziet? Nou, dan zit ik vaak helemaal, helemaal kapot te lachen... als ik dat allemaal zo zie. Zitten die mensen serieus kijken? Dan zeggen ze... En, en, en, um, ze zitten er eigenlijk al, bijna altijd naast. Maar dat zijn vaak hele algemeenheden. Dus als ze tegen mij zeggen... je bent diplomatiek, dan klopt het. Maar als ze zeggen, je bent een... Uh, ik ben een horek, dan zou het een ook kloppen, horek. weet je wel? Ja. Want ik ben het allebei wel eens een keer. Volgens mij, als je gewoon uh, ver genoeg het, uh, het wil zoeken, klopt het altijd wel ergens. Ja. En ook welke stemming dat je in bent en zo. Maar ja, ik wil dat gewoon niet geloven dat dat, dat, dat kan, weet je. En, uh, nee. Maar het is toch niet ook weer helemaal klinklare onzin? Ze kunnen toch niet gewoon iets uit hun duim zuigen... en maar, maar gewoon dat zeggen tegen mensen? Hij nou, zat in zijn boekje, wat ik vroeger dan ook wel eens van iemand kreeg, hadden ze een heleboel van die weegschalen bij elkaar gezet. En de meeste waren vrij gezellig gebleven. En dat ben ik dus toevallig ook. Oh, dus, dus daar zit ja, wel... Ik heb zat verkering gehad, hoor. Maar nooit getrouwd of zo. Maar, snap uh, je, in dat soort gekke dingen. En staat er niet in je horoscoop dat je een deze dagen een mooie vrouw tegen het lijf loopt? <laughs> Met de paas. Nou ja, een mooie, mooie, mooie paas, haasvriendin. Ja, ja, dat zou wel geweldig zijn. Nee, ik gun het, het je van harte, Kees. Ik gun het je wel van harte, hoor. Dat je misschien een jaar als oh, weegschaal. Man. Ja, gun het je van harte. En dan later denken van als dat een een halfjaartje aan is, of zo, denken van, hoe kom ik er ooit weer vanaf of zo. Weet je? <laughs> ja, maar stel dat het je lukt inbellen, hè, altijd. 0801121. Ja, top. Dank je wel voor het bellen. Oké. Okay. Groetjes. Ja, Frank, doeg. doeg. Bas, jij vindt het ook echt kringklare onzin, hè? Nou, ja, helemaal goedemorgen. Hele morgen. Ja, het is. Uh, ja, net zoals uh, een vrouw van uh, Astra TV. Het is echt kromme, tevend, irritant. Vind ik het gewoon. Maar waarom dan? En waarom? Nou, waarom? Omdat ja. Het is, het is net wat je wil horen. Kijk, het is net wat iedereen gelooft natuurlijk. Iedereen moet geloven waar hij in wil geloven. Want, en dat waardeer ik ook. Hoor. Dat moet iedereen lekker zelf voor zich wel weten. Maar ik vind altijd met dat soort dingen. Het is net wat je zelf wil aanstipten. Ze ja. vragen net zo lang door. En op een gegeven moment is er wel iets wat, wat, wat, waar, je, waar, waar misschien wel iets van klopt. En ja, ja, ik weet het niet. Ik vind het echt... Uh, het is voor mij de ver van mijn bed, show. Het, het, ja. het, het is, is bijna een, van... een soort Sinterklaas-verhaal eigenlijk. Dat je maar gewoon, als je erin gelooft, is het er. En als je er niet in gelooft, is het er ook niet meer. Nee, maar dat is ik zo. Maar ik bedoel, als je het ook ziet... Ik snap ik niet dat het überhaupt er op tv is. Want het is ooit oh, jaren terug. Is het? Is het? Is het? Van de, van de zenders afgehaald. Ja. Omdat men ook wist dat het gewoon. je kon inbellen en het is gewoon, ja. Ja, die, ja ik vind het gewoon geldlopperij. Ja. Ik bedoel. bedoel uh, ieder moet nogmaals lekker uh, geloven waar je in wil geloven. Ja. Maar, ja het is volgens... Je moet weer even in je, in je telefoon praten, Bas. Want je bent oh, even... sorry. Ja, daar ben je weer. Exuus. Nee, het is. Uh, ja. Uh, ik kan er niet zo heel erg goed tegen altijd. Ik bedoel dat. Uh, Heel hard om lachen. Ja, je bedoel... wordt een beetje kriegelig van. Nou ja, een beetje nou, lichtelijk geïrriteerd raak ik er ook al van. Ik bedoel, ik bedoel er zit natuurlijk een knop op je tv. Dus, uh, maar uh, ja, nou, het, is, uh, het is niet mijn uh, kop of teaser. Nee, maar ergens moet het wel misschien iets zijn. Want je hebt natuurlijk wel de sterren... ...waar ze dan dingen in kunnen zien. Het is, het is toch niet heel... Het, het, ze kunnen het niet verzinnen. Er moet wel ergens een... Wat zij ook zei, Annette van AstroTV... Er moet ja. wel ergens... Ze hebben een programmaatje gemaakt en ze hebben... Dus er moet toch wel iets zijn waar het op gebaseerd is. Ja, ik, ja maar ik, ik, ik weet het niet. Kijk, het is net wat ik zeg. Van, uh, uh, je hebt het ook net dat... Uh, ja, het is misschien heel wat anders, hoor. Maar uh, je, hebt, je hebt ook... Nou het Zesde zintuig of zo, ja. of zoiets, hè? Oké, dat tv-programma had je erover. Ja, en ja, dat vind ik ook, ja... Ja, nogmaals, ja... Dat, ja, dat mensen zeggen voor... Ja, misschien mag ik het niet zeggen hardop, hoor, maar... Oh, roep maar, hoor. Ja, dat, men, dat mensen zeggen voor lenen, ik begrijp het niet. Ik bedoel, ik vind... Ik vind, daar zie je het ook. Daar wordt net zolang op de mensen hun gevoel of interpretatie ingespeeld. En op een gegeven moment komt er bepaalde dingen van... Uh, komen er overheen. En vanuit, daaraan, vanuit daaruit gaan ze, uh, zuigen ze gewoon in mijn interpretatie letterlijk dingen uit een duim. Ja, ja ik, kan, ik kan er ook niet meer over zeggen. Nee, ik merk het. Je, bent, je, bent, je, bent, je vindt het echt flauwekul. Ja, ik vind het echt uh, nogmaals sterk van mijn bed, joh. En nogmaals, iedereen die erin wil geloven, ja, die laat ik lekker in zijn waarde. En ik uh, bedoel, doe ermee wat je ermee wil doen. Ja. Als jij uh, zo je geld in je zak wil laten kloppen, prima. Uh, ja. De ene vergokt het en de andere die geeft het uit aan zijn uh, aan, uh, horoscoop. Ja, of aan nuttige dingen. <laughs> ja. Dankjewel voor het bellen, Bas. Heel goed. Fijne uitzending. Fijn uit. yes, oh, fijne dag. Fijne Pasen, hè? Mag ik zeggen. Ja, hetzelfde trouwens. Sorry. Ja. ja, nee, dat helemaal is een manier. Pasen. Dankjewel. Oh, hoi, hoi. Groetjes. Ja, uh, zijn het er helemaal niet mee eens. Die vinden het echt klinklare onzin. En uh, Rox, goedemorgen. Goedemorgen. Jij gelooft er wel in, hè? Nou, ja, een beetje. Maar in hoeverre dan? Lees je ze dan elke dag? Of kijk je dan ook naar die tv-programma's erover? Nee, ik kijk niet naar die tv-programma's erover. Want daar, uh, daar sluit mijn mening dan een beetje aan bij, uh, bij Bas. Maar mm -hmm. um, ik vind het gewoon leuk om het te lezen. Vooral omdat het soms toch ineens heel erg klopt. Um, en dan, dan is het toch wel grappig dat het dan een beetje overeenkomt. En ik, ik zat nu ineens te denken aan zo'n boek... waar uh, je je geboortedag kan checken... En er staat dan een, een soort profiel van jou, een soort karakterschets... echt per geboortedag, per jaar. En die kloppen zo ontzettend. Ik weet zeker dat als mensen dit horen en die kennen dat boek... dat is echt heel, uh, Bijna heel raar. Ja, dus ik denk toch dat er wel iets in zit. Heb je dat boek uh, bij je, of niet? Nee dat, nee, dat is jammer. Ik heb dat boek zelf niet. Ah, oké. Okay. Maar het was echt bizar wat erin stond. En dat is een soort verlengde van een horoscoop misschien. Zo je geboortedag... Dat ze het voorspellen hoe je leven eruit gaat zien en hoe je bent. Ja, precies. Nou, vooral over je karakter hoor. Niet helemaal de toekomst voorspellen. Maar wel um, uh, ja, echt over hoe je bent. Ja. Ik ben ook echt een typisch uh, waterman. Wat heel suf. Oh, maar... daar ga je al. Ja, precies. Ja. Maar wat, wat, wat is heel grappig. Sommige mensen die zeggen dan ook. Ik heb wel eens gehad in de kroeg stond ik met een meisje te praten. En dan ja. een, een leuk meisje. Een beetje avances aan het maken. Een drankje aangeboden. Op een gegeven moment vraagt ze ook aan me. Welk sterrenbeeld ben jij? En ja, daar haak ik eigenlijk af. En toen heb ik het wel gezegd. En ik, ik ben dan boosget. en Zij was iets anders. En toen matchte ja. dat niet goed met elkaar of zo. Je zag echt meteen. Dat, ah, maar dan, geloof jij daarin? Uh, nou, ik geloof er wel in. Maar ik zou dat dus nooit aan iemand vragen. Want dat vind ik dan ook weer een beetje suf. Want, en ik vind het ook stom als mensen dat tegen mij zeggen. Zo van, oh jij bent vast een, uh, een leeuw of zo. Omdat en dan je dan, dan heel echt, pittig nou ja. bent. Of omdat je dan juist heel rustig ja. bent. Dan... Ik vind dat ook altijd een beetje, dat vind ik dan weer een beetje zevig overkomen. Maar soms heb je wel dat je met iemand een hele goede klik hebt. Ik heb bijvoorbeeld gehad dat er drie van mijn relaties waren, alle drie uh, tweelingen. En dan, en dan heb, weet ik, dan heb ik dat opgezocht, dat tweelingen en watermannen kunnen heel goed met elkaar. Uh, en dat is dan toevallig ook zo. Daar kom je dan dus na een tijdje achter. Dus wat dat betreft denk ik wel dat er iets in zit. Maar ik zou nooit, omdat iemand een, een sterrenbeeld heeft... wat zogenaamd niet bij mij past... Uh, om het daar af te kappen of zo. Nee, nee, nee. Dat ook weer niet. Nee, en uh, die sterrenbeelden in, uh, in de krant, die lees jij de, de, dus wel eens... Heb, gebruik je het ook wel eens om je dag door te komen? Dus dat je denkt van, oké, okay, dit stond er vanochtend in mijn horoscoop. Zo ga ik ook me gedragen vandaag. Mm, nee, maar soms kan er wel iets... Ja, klinkt een beetje suf, maar een soort van bemoedigend uh, uh, woord staan. Ja. Vandaag bijvoorbeeld, want ik heb hem al gelezen namelijk. voor, uh, voor van, zondag. Van zondag, ja, ja, ja 31 ja, ja, ja. maart. <laughs> en um, daar stond iets in waarvan ik niet goed weet wat ik mee moet. Maar er stond iets van, uh, ja, je wordt geconfronteerd met een angst uit je kindertijd. Die je al hebt sinds je klein bent. En dat kan iets heel suf zijn van bang voor spinnen. Maar het kan ook iets essentiëler zijn. Um, en uh, uh, je moet die angst aangaan, want uh, het komt allemaal helemaal goed en het is tijd om er overheen te stappen. Zo. Okay. Nou, dat is natuurlijk hartstikke vaag en ik weet helemaal niet wat me <laughs> ja. straks te wachten staat. Maar, um, maar stel nou dat ik uh, op iets stuit, dan kan ik, heb ik die natuurlijk wel in mijn achterhoofd. En dan denk ik, hé, hey, dat was toch een goed duwtje in de rug. Ik ga gewoon toch... Maar dat is dan meer, als het, als het dan op je pad komt, dan herinner ik nog wel wat er stond. Ja, maar dan kan je het weer linken aan, dan kan je denk ik, wat er in zijn horoscoop staat, aan alles linken wat er die dag gebeurt. Ja, ja, dat is waar. Dus het is misschien een beetje een wisselwerking. Enerzijds kan je denken van, oké, okay, dit stond erin en uh, uh, dit is dus ook gebeurd. Of je kan denken van, oh, dit is gebeurd en dat stond erin, in mijn horoscoop. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, dat is waar. Het werkt een beetje, nou ja, bootlangs. ja, Maar ik ga zo eventjes mijn eigen horoscoop voor vandaag opzoeken en kijken of je, want ja, ik ben natuurlijk al een tijdje wakker, of je al, of je al uitgekomen is of je misschien nog gaat uitkomen. Ja, ja, dat is leuk. Weet je wat het goede is? Dailyhoroscopes.com. Nee? Dailyhoroscopes.com. <laughs> Dailyhoroscopes ik schrijf hem op en ga ik zo eventjes kijken. Is goed, Hartstikke leuk. Dankjewel voor je belletje, Rox. Is goed, graag gedaan. En, uh, en ik En uh, ik hoop niet dat het heel erg uh, erg is wat je gaat meemaken in je horoscoop. Oh, horoscope. ik hoop het ook niet. Nee, en anders laat ik het weten. Ja, heel goed. <laughs> Dankjewel. Oké, okay, groetjes. Doei, doei. Inbellen over horoscopen. Geloof verder in ja of nee. Dat kan naar 0800 1121. to We hebben toch wel uh, het een en ander te maken met uh, sterren. Dus daarom, ik als groot David Bowie-fan dacht ik draai ze nieuwe single. The Stars Are Out Tonight. Je luistert naar Start Radio 1. En het gaat vannacht over horoscopen. Of je er nou wel of niet in gelooft. En ja, ik, ik geloof er nog niet zo erg in. Ik, ik ga zo nog eventjes mijn horoscoop opzoeken. Uh, Dailyhoroscope.com uh, heb ik als tip gekregen. Maar eerst even naar Diana. Diana, goedemorgen. Goedemorgen. Jij, geloof jij wel of niet in horoscopen? Ja, ik geloof er wel in. Want? Zijn ze wel eens uitgekomen? Of? Uh, ja, zeg maar, uh, uh, je persoonlijke karakter, uh, ja, die kloppen bij mij allemaal. Ja, want wat, wat, even bij het begin beginnen. Welk sterrenbeeld ben jij? Schorpioen. Oké, okay, en dan lees jij elke dag even je horoscoop in de krant of in een tijdschrift... en dan denk je van, ah oh ja, kom maar op, dag. Ja, nee, dat niet. Ik uh, maak altijd uh, heel mijn week af en dan lees ik ze achteraf. Oh, en dan ga je kijken of het heeft geklopt die week? Juist. Oh, dat is ook wel grappig. Maar dan heb je er eigenlijk dus niks aan naar hoe je je dag moet leven? Nee, dat niet. Maar ik weet wel of het klopt. En dat klopt vaak bij jou? Ja, best wel vaak. En heb je dan een speciale site ook waar je naartoe gaat waar dan die horoscoop staat of waar lees je hem? Waar zie je nou? Waar lees je je horoscoop dan? Welke horoscoop is goed voor jou? Ja, ik uh, lees altijd uh, de Trotskampas en uh, de Veronica. En dan kijk je terug op de week en terwijl je die horoscoop leest... dan denk je van, nou, verrekt. Juist. En wat is er deze week gebeurd? Want het is natuurlijk het begin van een nieuwe week, zondag. Eigenlijk maandag, maar volgens de weektelling en de tellingen zondag al. Wat is er gebeurd deze week? Wat er klopte? Uh, wat er klopte? Ja, ik had een uh, financiële toevallig. Oei, wat was er dan? Ja, ik kreeg een uh, belastingaangifte. Ja. Nou ah, ja, dat was uh, niet zo goed, dus uh, dat klopte wel weer. Hoe erg was die tegenvallen, als ik vragen mag? Oh, moet ik zeggen? Nou ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Ja, ik moest uh, 4000 euro terugbetalen. Zo! Dat is een hele slechte financiële tegenvallen, zeg. Mijn god. Ja. En die kan je nu gaan ophoesten de ko het komende jaar, die 4000 euro? Ja, daar wel. Daar ah, ben je mooi klaar mee. Ja, zegt daar wel. Dus je was niet blij met je horoscoop eigenlijk deze week? Ja, nee, niet echt. Yes, maar uh, <laughs> daarom uh, kan je ook vragen voor een gift. Wat wilde jij mij vragen? Een, uh, een gift. Oh, een gift. Oh, tuurlijk. Hoeveel wil je? <laughs> <laughs> tuurlijk, zeg die Dat was mijn grap. Ik kan je wel een beetje op gang helpen, hoor. Eurotje? Ja, tuurlijk. Ik ben er blij mee. Hoef je nog maar 3.999 euro. Dankjewel, Diana, voor het bellen. Oké. Okay. En uh, blijf die horoscopen lezen. En ik hoop dat je een financiële meevaller hebt volgende week. Doe ik. Oké, okay, groetjes. Groetjes. Yes, en uh, nou ja, om het onderwerp af te sluiten... ging uh, mijn uh, BNN University-verslaggever Daan nog één keer vragen... of het nou een beetje klopt, die horoscoop, in de krant. Wat is uw horoscoop? Ram. Dan had u, als het goed is, gisteren alleen maar eindeloze en oppervlakkige gesprekken. Nou, dat uh, viel wel mee eigenlijk. <laughs> Gelooft u een beetje in horoscopen? Nee, niet echt. Wat is jouw horoscoop? Uh, schorpioen. <laughs> nou, dan, dan gisteren moest je geloven in je eigen principes en trouw. En je hebt een zeer gedegen indruk gemaakt bij anderen. Maar wat nog belangrijker is, je moest geloven in jezelf. Klopt dat een beetje van gisteren? Nee. Geloof jij in uh, horoscopen? Nou, nu ik dit door denk, eigenlijk niet. Wat is jouw horoscoop? Uh, wees Dan heeft u als het goed is gisteren een hele onverwachte ontmoeting gehad die oude herinneringen doet herleven. Ik kan me niet voorstellen. Gelooft, <lacht> gelooft u een beetje in horoscoop? Nee hoor. Nee. Ik lees ze wel, vind het af en toe wel leuk, maar het is meestal heel algemeen. Ja. Uh. Wat is jouw horoscoop? Ja, ik ben maagd. <lacht> Dan Heb je als het goed is gisteren uh, een dag gehad waar je, je moest doorzetten en dat je echt uh, heel veel voor elkaar gekregen hebt? Klopt dat? Ja, in de bus met excursie had ik wel problemen met docenten. Ja. <lacht> Geloof jij in horoscopen? Ja, nu ik dit uh, hoor van u wel, ja. Wat is uw horoscoop? Maagd. Dan uh, heeft u als het goed is gisteren een dag gehad... waar u zichzelf echt helemaal doorheen moest trekken. U moest echt doorzetten. Klopt dat? Mm, ja, redelijk. Gelooft u een beetje in horoscopen? Ja, nou, niet echt. Heel af en toe komt kom het wel eens uit. Maar het is niet zo dat ik denk van... Uh, dat ik elke dag ging dat ik denk van Wat gaat er nu weer gebeuren? Wat is jouw uh, horoscoop? Waterman. Dan uh, heb je gisteren allemaal kansen gehad... die je echt niet mocht laten schieten. Klopt dat? Nee. Geloof jij in horoscopen? Niet echt. Nou, het geloof is niet echt groot in de horoscopen. Ik heb nog even die van, uh, van mij opgezocht op dailyhoroscope.com. En uh, daar staat je aandacht gaat alle kanten op vandaag. Let op dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Let op afleidingen en kies alleen de belangrijkste dingen. Dat is natuurlijk best wel grappig, want uh, normaal zit Lucky hier... En uh, die heeft uh, nu uh, vakantie eventjes, een weekendje. En ik zit er dus. Dus eigenlijk gaat mijn aandacht alle kanten op. Naar mijn eigen programma hier op Radio 1 en aan dit programma. En misschien neem ik ook wel iets te veel hooi op me voor. <middels> ah, nou ja, de horoscopen laat ik even voor wat ze zijn. Ik, uh, ik uh, dat geloof ik allemaal wel. Bedankt voor het bellen naar 0800 1121 En uh, nu even naar mijn uh, university-verslaggevers. Want zaterdag gingen in Den Haag tientallen bouwkavels in de verkoop. Mensen hebben echt wekenlang in de rij gestaan om zo'n kavel te krijgen. Eerst werd er in tenten geslapen om te wachten in die rij. Maar toen het echt, echt koud werd, mochten de mensen in een overheidsgebouw slapen. Maar ja, aan alles komt een eind. Zo ook aan dit binnenkampeerfeestje voor volwassenen. En Dick van en University was bij het laatste ontbijt. Paastolletjes, alles. Aan. Het, uh, we nemen het niet mee naar huis hier. Oh, oh, gratis, gratis. Nee, nee, ja, nee. Eerst is je Kom maar. Melk, jullie er Kom maar. Ik heb een broodje gezien. Goedemorgen ja. allemaal. De binnencamping die is een beetje opgenoemd. Iedereen heeft zijn spulletjes uh, gepakt. Je zit nog wel aan een soort campingtafel binnen, en een glaasje melk en een, en een uh, glaasje zuur. Hey, hoe was het nou om hier, hier binnen te bifakeren? Was het een beetje gezellig? Ja, absoluut. absoluut. Goede sfeer. En heb je je buur alvast een beetje beter leren, leren kennen? Zelfs in onderbroek gezien. Ja, nu is het bijna afgelopen. Over een uurtje gaat het, gaat het dan eindelijk beginnen. En dan zijn jullie eigenlijk uh, dan zijn jullie vrij. Wat is nou het eerste wat je gaat doen als je hier weg bent? Nou ja... Dat... Douchen? Nou, dat sowieso inderdaad. Maar uh, ja, ik, ik, ik denk dat ik even een uurtje in bed ga liggen. Ja, ja jij staat ook in de rij voor een, uh, voor een kavel. Hoe lang heb je hier En uh, Volgens mij is dit de negende dag nu. Want je hebt dan hier gekampeerd in het uh, ministerie van Veiligheid en Justitie. Mocht je dan wel even binnenslapen? Binnen Hoe was dat? Um, het werd een beetje broeierig. Mensen allemaal op elkaar, Er waren er best wel veel namelijk. Een soort van klimaat, zowel letterlijk dat het broeierig wordt, maar ook een beetje de sfeer onderling. Wordt steeds broeieriger, als ik het goed uitspreek. Ja, geef eens een voorbeeld, wat was er dan gebeurd wat niet zo gezellig was? Nou, um, ja bijvoorbeeld, je kan hier niet roken. Uh, ja, je kan hier wel roken, maar na 12 uur niet meer, dan moet je binnen blijven. Sommige mensen zijn het daar niet mee eens. En dan kan bijvoorbeeld tussen de bewaking en, en de mensen, kan het nog wel eens gaan botsen en dan... Ook wel dat er dan eventjes iemand uit werd gezet, bijvoorbeeld vannacht nog. Meneer, met nummer 14? Nee, 16. 16. 16. We lopen nou in een stoet van het ministerie naar het pand waar jullie die kavels kunnen gaan, uh, gaan scoren. Hoe lang ja, heb nou. je hier gezeten trouwens? Ik heb hier sinds uh, vorige week vrijdag, ja sinds 22 zit ik hier. Acht nachten heb ik hier uh, geslapen. Met je, met je gezin, met je, nee, je kinderen alleen. bij je? Uh... Alleen. Ik, ik heb alleen geslapen. Maar... Wat er was het leuk hiervan? Het sociale onderling. Dat je onderling toch respectvol omgaat. En uh, het warmte die je elkaar geeft, dat was gewoon prachtig. Heb je nou vrienden voor het leven gemaakt hier? Uh, ik denk het wel. Zeker aan de buren. En hey, wat is nou het eerste wat je gaat doen hierna? Het is eindelijk, het is eindelijk klaar, ja. opgelucht? Uh, nee, nog niet. Zometeen als we getekend hebben, dan is het klaar. Dan gaan wij we weg. Dan gaan wij natuurlijk even uitslapen. Meneer, je zou het om hartstikke druk te dirigeren. Bent u een beetje de kampleider geweest de afgelopen weken? Uh, gezamenlijk met Hans Parabou. Heb je nou heb je nou gedacht twee weken geleden, of bijvoorbeeld oud en nieuw, dat je in nou, vlak voor de Pasen ja. eigenlijk een soort soort kinderkamp ging leiden hier. Het nou. zijn ze een beetje als kleine kinderen, van wel allemaal niks in volgorde, spelletjes ja, opruimen. Nou. Hebben ze al corvée gekregen Wat zet? ze zo corvée doen? Nee, nee, nee, nee. Ze moesten alles zelf doen. Activiteiten organiseren, spelletjes? Nogmaals, doen. de wachtrij is helemaal door de, door de, door de wachtenden zelf georganiseerd. We hebben alleen voor onderdag gezorgd omdat in verband met erbarmelijke kou. Het intentie niet verantwoord was. Zo hebben jullie nou eindelijk getekend. Nummer twee? Ja, ja, ja. We hebben getekend. Nou, gefeliciteerd, Dennis. Ja. En hoe voelt het nou dat het nou eindelijk afgelopen is? Heerlijk, fantastisch. Lekker slapen nu? Hartstikke ding. We hebben hem nu naar huis. Verder slapen. En dan gaat het echte werk beginnen. He the day with a mood and a shake. He was body Wat een verrukkelijk liedje om mee wakker te worden, zeg. The Vollofonic Spree met Hold Me Now. En het is uh, ja, bijna kwart voor zes, dus uh, als je wakker bent... kan je maar beter zo wakker worden, toch? Start Frank van der Lende. Goedemorgen, ik ga eventjes naar de trending topics, de dingen die spelen op Twitter momenteel. En de eerste daarvan is hashtag Fey En het gaat over Feyenoord, want die heeft met 2-0 verloren in Heerenveen. De kans op het kampioenschap is hiermee een stuk kleiner geworden voor de Rotterdammers. Want Ajax, hun grote rivaal, en PSV die spelen ook vandaag. En als die winnen, dan nemen ze een beetje afstand van, uh, van de Rotterdammers. Ja, en uh, hashtag Vrolijk Pasen is natuurlijk ook trending. Want het is Pasen. zalig Pasen gewenst. Vrolijk Pasen. Het is vandaag precies uh, 1980 jaar geleden. dat Jezus Christus is opgestaan na te zijn begraven in een tombe. Dus nogmaals, zalig Pasen. En hashtag Mumford and Sons is ook een, uh, een veelgebruikte hashtag. Een van de beste livebands van dit moment, zijn zij. En uh, gisteravond stonden ze in het uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. en daar speelden ze toch goed? En Dick van de startredactie was erbij en hij zei Frank, het was werkelijk fantastisch. Ja, even naar de historische feiten. Uh, de Eiffeltoren, vandaag ook in het nieuws, werd uh, op 31 maart 1889 ingehuldigd in Parijs. En uh, op 6 mei was de officiële opening. En ja, vandaag was hij dus twee uur lang dicht, je hoorde het al in het nieuws. Dit omdat er een bommelding was gedaan en uh, ja, er is uiteindelijk niets gevonden. En daarom is de toren gewoon weer open hoor, morgenochtend. Kan je gewoon weer lekker de Eiffeltoren beklimmen. En 31 maart 1943 missen Amerikaanse bommenwerpers hun doel... en blazen half Rotterdam op tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het wordt het vergeten bombardement genoemd. En dan uh, naar de verjaardagen. Wie is de jarig vandaag? Onder andere Caroline Tense, Nederlands televisiepresentatrice... van onder andere die bekende show Wie Ben Ik... en het gezicht van de postcode loterij blaast vandaag 49 kaarsjes uit. De Britse acteur Ewan McCrucker wordt 42 jaar vandaag. En ook pornoactrices uh, ja, die vieren hun verjaardag. Vivian Smith, Duitse pornoactrice en model, viert haar 35ste verjaardag. En dan kijk ik nog eventjes naar de buienradar. En dan zie ik dat het er op zich goed uitziet. Wel koud is het nog steeds. Maar er uh, is een beetje regen in Friesland. Dus pas op als je daar de weg op gaat. Het kan glad zijn omdat het nog uh, vriest aan de... Uh, ...aan de grond en dan kan het zomaar gaan, gaan bevriezen allemaal en glad worden. Verder in het land is het licht bewolkt en zo rond de min drie graden. Ja, nacht. Je luistert naar, naar Start. En um, ja, we hebben hier altijd uh, de, de dingen die gebeuren. We zijn actueel, ook op deze zondag. En gistermiddag was het Nederlandse kampioenschap FIFA. En dat is een voetbalspel voor de PlayStation of de Xbox op zo'n computer... Uh, game is dat dan. En daar speelden de beste 30 FIFA'ers tegen elkaar om de cup met de grote oren. En Ilan van Bier en University was bij het toernooi. Davy, je bent vierde van Nederland geworden met NK FIFA. Dat klopt, dat klopt. Uh, helaas niet gewonnen vandaag, maar ja. En hoe word je nou hoge FIFA-speler? Nou ja, het begint met veel oefenen. Dan uh, moet je naar het toernooi gaan en haal je goede resultaten... Dan, uh kom je bij de beste en dan kan je je meten op die offline toernooitjes. Want je hebt in Nederland heb je af en toe evenementen en daar kan je dan een FIFA toernooi spelen. Ja, precies in Nederland, maar ook in het buitenland ben ik geweest. En dan kan je toernooitjes spelen. Ja, als je het daar goed doet, dan merkt iedereen je op. En dan kom je hier uiteindelijk op het NK. Je hebt net de uh, halve finale gespeeld. Ja, dat klopt. En? Ja, uh, met tegenstander... Hij ah, was wel een uh, hele goede tegenstander. De eerste twee potjes vond ik wel uh, gelijk opgaand. Maar het uh, derde potje had hij gewoon verdiend gewonnen. Dus, uh, dat had hij heel veel kansen gemist. Toen won ik uiteindelijk nog een verlenging af. Maar toen trok hij hem toch over de streep. Dus, uh, en je bent nu derde van Nederland geworden? Ja, ik moet nog voor de derde en vierde plaats spelen volgens mij. Maar uh, ja, dat zien we dan. Daar staat dus niet, niet meer zo heel veel druk op natuurlijk als op de finale, Maar ja, uh, toch. Ah! Uh, je gaat nu de finale spelen, toch? Ja, ja dat ga ik zeker niet, ja. Zenuwachtig? Uh, een beetje, ik heb hem vorig jaar ook al gewonnen. Uh, maar het was een uh, wat een spannende wedstrijd en ik verwacht veel van deze wedstrijd. Is het een goede tegenstander? Het is een hele goede tegenstander. Uh, ik kom hem elke keer tegen. Uh, twee jaar terug, gewoon in de finale. Vorig jaar versloeg ik hem in de halve finale. En dit jaar staan we weer tegenover elkaar. Oké, okay, en uh, hoe ga je dan deze keer goed het spel in? Hoe, hoe bereid je je voor? Ik bereid me voor, ik bereid me eigenlijk helemaal niet voor. Ik probeer rustig te blijven, geconcentreerd en ja, dat is gewoon de truc, rustig en geconcentreerd blijven. Succes, dank je wel. Ja, dat is echt een te gekke, te gekke voetbalgame, ik speel hem zelf ook uh, vaak hoor. Ik ben, uh, ben een heel groot fan, dan ga ik carrière doen, en altijd met Ajax en dan probeer ik de uh, beste aankopen te doen. Maar meedoen met het NK, dat zit er voor mij nog niet in hoor. Voor jou wel, Tony. Goeie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en gefeliciteerd. Ja, hartelijk bedankt. Je bent Nederlands kampioen FIFA op de, op de Playstation, hè, was het? Ja, zeker. En uh, heb je een beetje een feestje gevierd? Hoe vier je dat, zo'n NK-kampioenschap? Oh, nou, uh, ik ben bij een opgehaald door mijn moeder. Ja, die was helemaal blij en meteen uh, mijn beek laten zien. En dan kom ik thuis en zie je slingers opgehangen en oh, zo. Echt? Ja, we hebben, het, uh, we hebben het wel gevierd, ja. En, uh, en, en dan nog een klein drankje erbij om het feest feestvreugde nog groter te maken? Nee, nee, gewoon lekker een koletje. in. Ah, heel verstandig. Hoe, uh, hoe, hoe ging het? Want ja, je hebt vorig jaar ook al meegedaan. En uh, toen werd je, werd je ook al kampioen. Hoe heb je, hoe heb je dit keer gedaan? Uh, ik begon heel moeizaam. Uh, ik speelde mijn eerste zes dus gelijk uh, in de poolfase. Maar uh, toen ging het dan heel snel, want uh, toen kwam ik, ik groeide zeg maar in het toernooi. En tot de halve finale heb ik alles eigenlijk vrij makkelijk gewonnen. En halve finale, uh, Levy die je net ook al hoorde, won ik twee keer 1-0. Ja. Dat is een hele goede speler. Spannend. Finale, ja, echt heel spannend. En de finale moest ik tegen Koen Weiland. En de eerste vloer ik op penalties. En de tweede, die won ik met 2-0. En de laatste, die won ik met 3-0. Oh, dan heb je toch uiteindelijk nog... Want de finale, hoeveel heb je die gewonnen dan? Uh, was de Best op drie. Ja? Uh, 3, 2-0 en 3-0. Oh, maar dan ben je, je toch nog wel flink gewoon, ben je wel echt, echt de beste van Nederland. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Goed. Ik, uh, ik, ik ben heel erg trots op je. Met welk team speel je? Ik speel met Real Madrid. Want dat moet je, dat is, is, is dan iedereen die met een gelijk team speelt of hoe is dat dan geregeld bij zo'n... Uh... Oh, um, nee, je mag gewoon je eigen team kiezen. De ene is Tottenham, de andere is Brazilië, de andere is AX of zo. Oh, je mag ook nog met landen tegen clubs spelen en zo? Ja, ja, tuurlijk. Ah, daar dat zijn geen regels aan gebonden. En um, nu is het een computerspel, daar hebben we het over, over Nederlands kampioen van een computerspel, FIFA. Um, heb jij, well, ik speel het ook wel eens, heb jij nog tips voor mij dat ik, een keer, uh, dat ik al mijn vrienden kan verslaan? Tips? Um, nou, het grootste truc is echt rustig blijven. Zeg maar. Meestal komen je achter en dan word je helemaal gek. Een beetje gefrustreerd <laughs> en, dan, en dan voel je, je zeg maar, niet meer. Dan, ja, en dan gewoon rustig blijven. Weet je, je krijgt dus nog wel een kans. Al is het de laatste minuut, Die kans komt vanzelf wel. En ja, dan gewoon goed benutten. Het is gewoon net echt voetbal, hè? Alleen op een computer. Ja het, ja, het wordt steeds realistischer. Dus ja, dat is net echt goed hoor. Ja. Nu ben je Nederlands kampioen. Uh, is er ook een uh, Europees kampioenschap? Is er een wereldkampioenschap? Wat zijn de plannen? Um, ik ben afgelopen jaar naar een WK geweest in Frankrijk. Uh, toen ging ik 18 finale eruit. Oh, netjes, dat is een Frans Maar ja. ja, ik probeer steeds verder in te groeien en hopelijk ooit een keer wereldkampioen te worden. En wanneer is het volgende WK? Uh, ja, we zijn. Uh, eigenlijk was die mei, maar we zijn dit jaar eruit gehaald. Hoezo? Uh, zijn we als Nederland uh, ja. eruit gehaald? Ja. Hebben we ons exact. misdragen? Ja, een beetje flauw, maar ja, het, het is niet anders. Maar als, als ik hem zeker geworden, dan weet ik wel zeker. <laughs> je, bent, uh, je bent in ieder geval vol zelfvertrouwen. Tony, nogmaals gefeliciteerd. En, uh, en uh, ja, geniet van je Nederlands kampioenschapschap. Ah, hartstikke bedankt. Yes, fijne dag, fijne Pasen, hè, ook. Ja, dankjewel, Johan. Doe groetjes. Doeg. Zal maar Nederlands kampioen FIFA zijn, dan kan je dag toch niet meer stuk. Ah, oh. zometeen de hoogtepunten uh, van mijn week en ook uh, van jouw week. Eerst ja, het hoogtepunt van bijna iedereen die muziekliefhebber is. Mumford Sons, Lover of the Light. And in the middle of the night, I may watch you go. There'll be no value in the strings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 Be no comfort in the shade of the shadow's throne But I'd be yours if you'd be Gisteravond stonden deze mannen in de Ziggo Dome en ik heb op Twitter gelezen en van vrienden gehoord dat het echt geweldig was. Mumford and Sons en and Lover of the Light. Goedenacht, je luistert naar start. Of naar nee, goedemorgen eigenlijk al hè. We gaan al naar de klok van 6 uur toe, dus ik denk dat je, als je nu nog wakker bent, dan ben je echt heel erg uit geweest. Of uh, je kan gewoon heel slecht slapen. Maar ik denk als je luistert dat je, gewoon, uh, dat je gewoon eigenlijk al wakker bent, omdat je al een hele nacht erop hebt zitten. Dus uh, nogmaals, goedemorgen. De schooltas, iedereen heeft er wel eentje gehad. In mijn tijd was het de Kipling, zo'n grote tas. Daarvoor had je de lerentas en nu heb je de Eastpack. Ilan van B&A University zocht uit wat de geschiedenis is van de tas en de toekomst. Het Tassenmuseum heeft een expositie. En ik sta hier tussen de schooltassen. Maar houten kastjes, dat zijn toch geen schooltassen? Zie je dit? Ja, dat waren vanaf de 17e eeuw tot in de 19e eeuw... waar deze houten kistjes, schooltassen. Die ging één keer per seizoen mee naar school. Maar ze werden een beetje als lokken aan de muur gehangen. Er ging een leidje in, een giffel, een boek. En uh, veel scholen hadden ook nog geen eigen tafels, de kinderen. Dus dan werd die omgedraaid. En dan kon je daar met je leidje kon je erop leggen... en dan eigenlijk als schrijftafel gebruikt. En dat was 17e eeuw. Dan gaan we verder, dan lopen we naar links... En dan komen we de leren schooltassen tegen. Daar passen haast geen boeken in, of wel? Nou, dat was uh, eigenlijk nog inderdaad... Uh, leer komt op uh, inderdaad, aan het eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. En uh, we zien dat, dat de leerplicht dan komt. Uh, uh, de kinderarbeid wordt afgeschaft. Dus ze hebben, uh, krijgen steeds meer boeken, maar nog niet zoveel als wij uh, tegenwoordig hebben. Dus je ziet dus wel dat de leren tas met allerlei vakken in de mode komt. U staat hier naast uw dochter in, uh, in de tassenwinkel. Wat voor schooltas droeg u vroeger? En dat was zo'n uh, ja, kalfsleren schooltas Ja, dat waren hele andere tijden. Veel meer boeken ook trouwens. Ja, want uw dochter gaat nu een laptop mee naar school nemen, ja. dus die heeft niet zoveel te dragen. Moderne tijd, hè. Dus uh, het papierenboek gaat weg. En, maar we zien het bij haar oud, oudere zus. Die, uh, die teelt zich inderdaad een breuk aan, uh, aan uh, nog de, scho de schoolboeken die zij dan nog heeft. En uh, ik ben eigenlijk ook ergens wel blij dat het allemaal gedigitaliseerd wordt. En hoe denk jij dat de schooltas er in de toekomst uit gaat zien? Vanwege die iPad, de komst daarvan. Uh, gaan we haast geen schoolboeken meer gebruiken of, of is dat niet zo? Nou, Je ziet wel langzaam een kentering gaande op scholen. Dat ze digitale schoolboeken hebben en werkboeken. Dat je in de klas op je laptop of op je iPad meteen kan werken. Het is maar de vraag of alle scholen helemaal digitaal worden. En hoe die investering zal gaan. Maar er zijn al scholen die inderdaad digitaal werken... Uh, en dus heb je een veel smallere tas nodig, alleen een tabletsleeve of iets om je laptop in mee te nemen. Dus het is maar de vraag wat er met de schooltas gaat gebeuren. En je vertelde net, je, je, je hoeft helemaal geen schoolboeken meer mee te nemen, want je krijgt een... Laptop. Dus je hoeft eigenlijk helemaal niet zoveel te dragen? Nee. Dus dan koop je ook een andere tas? Ja, denk ik. Ja. Mevrouw, u bent een tassenverkoper hier in, uh, ja, met een hele hoop schooltassen... Uh, wat, wat is de trend? Wat ziet u voor scholieren binnenkomen en wat voor tassen kopen zij? Op het moment verkopen wij heel veel uh, uh, gekleurde rugtassen. Uh, een beetje de snowboardtassen, uh, ja, een beetje die look met die klipjes en uh, die touwtjes. En de meiden die willen vaak ook wel in de eerste een, sch een schoudertas, uh, een soort bowling, uh, bowlingmodel. Dus uh, ja, dat is het een beetje voor uh, op het moment. Maar daar past niet heel veel in, zoals de oude, oude leren schoolboekentas. Ja, dat klopt. Maar uh, vraag me niet hoe ze dat doen. Maar uh, ja, ik vraag het soms ook wel aan de klanten van, uh, heb je dan niet zoveel boeken? En nou ja, ze stoppen het in de kluisjes of uh, ik denk dat ze ook heel veel met de laptop werken. Dus uh, dat zal het wel aan liggen, denk ik. Dus ja, iedereen gaat met de iPad werken, denk ik? Ja, het is denk ik wel uh, de toekomst straks, hè? Dus... Uh... Nou ja, wel beter voor de rug voor de kindjes. Ja. In ieder geval nog iets. Ja, de hoogtepunten van jouw week. Uh, ik heb het een gekke week gehad, ik kom net terug van paas op het eerste festival van het seizoen. Maar wat waren jouw hoogtepunten? Het ja, was toen ik uh, uh, ik mocht een ochtendje shoppen voor mijn werk, omdat we zo hard hadden gewerkt deze week. En uh, nou, mochten we lekker een uurtje gaan shoppen en daarna was ik lekker de hele dag vrij. En toen ging ik even nog lekker wijntjes drinken. Nou, ja, dat was wel mijn hoogtepunt van de week. Ah, ik heb gesquoshed, dat was mijn hoogtepunt van de week. Ja, Een bordje gesquoshed ik heb al echt keihard gewonnen. Dat was wel echt super lekker. Oh, nou, dat is heel makkelijk. Ik ben aan een nieuwe freelance opdracht begonnen. En uh, daar ben ik ontzettend blij mee. Uh, ik heb heel lang, uh, het is natuurlijk een moeilijke economische situatie. En uh, het duurde best wel lang. Uh, ik moest veel acquisitie doen voordat er eindelijk een keer een grote ja kwam. En dat is deze week. Dus uh, dat is uh, echt een groot hoogtepunt voor mij. Ik heb gescorst. Dat was mijn hoogtepunt van de week. Ja, je gescorst in de... Keihard gewonnen. Dat was wel echt superlekker. Ik had een vrij gezellig feestje in Antwerpen. Oh, mijn vriendin flink verlul gezet. Uh, ze moesten allemaal opdrachtjes doen in de stad. En uh, tot slot in een karaokebar, liet je zien. B -M -M.